Na de Psoekei de Zimra volgen een aantal psalmen, psalmen die uh, ons helpen om in de juiste stemming te komen voor de offeranden in de tempel. De eerste psalm, op bladzijde 12 van de Avatolamsidur, is psalm 121. Shile Ma'alot Mi ein ja Ezri es ri o sei sha